Volgens de minister van Buitenlandse Zaken zijn twee tot 300 strijders van het terreurnetwerk in Jemen actief. Ze bereiden mogelijk nieuwe aanslagen voor op westerse doelen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag van eerste kerstdag op een vliegtuig bij Detroit is opgeëist door een Al-Qaeda groep uit Jemen. De verdachte van de aanslag was op Schiphol overgestapt op een vlucht van Northwest Delta. Minister Heersbalin van Justitie wil dat de bodyscan zo snel mogelijk op Nederlandse luchthavens in gebruik wordt genomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer is het met hem eens. Er zijn bezwaren omdat met de bodyscan door kleding heen wordt gekeken. Heersbalin verwacht dat de bezwaren snel verdwijnen als de controle is geautomatiseerd. Er hoeft dan niemand mee te kijken, tenzij het alarm afgaat. Op oudjaarsavond zijn er twee bijzondere natuurverschijnselen tegelijkertijd. Er is een gedeeltelijke maansverduistering en het is blauwe maan. Dat betekent dat het voor de tweede keer in één maand volle maan is. Blauwe maan ontstaat doordat de maancyclus net iets korter is dan een maand. Het heeft net niets met de kleur van de maan te maken. Erwin Wennemars doet hoogstwaarschijnlijk niet mee aan de Olympische winterspelen in Vancouver. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Tialf was zijn ploeggenoot Sven Kramer op de 1500 meter een honderdste van een seconde sneller. Ook Simon Kuipers, Stefan Groothuis en Mark Tuitert gaan naar Vancouver. Er is nog een kleine kans dat de KNSB Wennemars aanwijst voor de achtervolgingsploeg op te spelen. Bij de vrouwen zijn Annette Gerritsen, Margot Boer en Laurine van Riessen verzekerd van deelname aan de Olympische 500 meter. Het weer. Het KNMI geeft een voorwaarschuwing voor extreem weer. Een neerslaggebied boven het midden en zuiden trekt langzaam naar het noorden en komt geleidelijk tot stilstand. In het midden valt regen en sneeuw en vannacht neemt de kans op ijzel toe. In het noorden gaat het sneeuwen. Plaatselijk kan 5 tot 10 centimeter vallen. Dit was het NOS. Je hoort, zie je het voor? Close the door. We trip by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 that I love. Okay. Steven! is kort freed van Sein, but thank me sweetly